7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Armstrong bekend schuld bij Oprah Winfrey. Belgische journalist omgekomen in Syrië. En onderzoek naar schuimel van Griekse minister van Financiën. Lance Armstrong heeft toegegeven dat hij doping heeft gebruikt. In een interview met Oprah Winfrey zei hij onder andere... EPO, testosteron en bloeddoping te hebben genomen... voor de zeven tours die hij heeft gewonnen. Armstrong ontkende dat hij als leider van het US Postalteam anderen heeft gedwongen doping te nemen, maar hij zei wel dat er een dopingcultuur heerste. In het interview wilde Armstrong geen namen noemen van andere wielrenners die doping gebruikten. Wel noemde hij de renners die dat niet deden helden. Armstrong zei in 2005 te zijn gestopt met doping omdat de controles werden aangescherpt. De voorzitter van de internationale antidopingagentschap WADA is niet onder de indruk van de bekentenis. Zijn uitspraken geven hem geen enkele geloofwaardigheid, al dus voorzitter VEI. Hij was fout, hij belazerde de boel en er was geen excuus voor wat hij deed. Als hij uit was op verlossing is hij daar niet in geslaagd. Volgens voorzitter Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit zijn veel vragen door Armstrong nog niet beantwoord. Zowel Armstrong niet over anderen praten. Ram reageerde in het NOS Radio 1 journaal. Volgens Ram toont het interview wel aan dat de Amerikaanse Dopingautoriteit, USADA, goed werk heeft geleverd. Armstrong's liefdadigheidsstichting Livestrong liet in een reactie weten teleurgesteld te zijn. De stichting, die zich inzet voor kankerbestrijding, vindt het betreurenswaardig dat Armstrong mensen heeft misleid. Maar ook willen we Lance bedanken voor de drive, de toewijding en de spirit waarmee ze zich inzetten voor patiënten en de kankergemeenschap, zegt Livestrong.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 Er komt een onderzoek naar de Griekse oud-minister van Financiën... papa Constantinou. en zou hebben gesjoemeld met de lijst van Grieken... die een bankrekening hebben in Zwitserland. Uit het onderzoek moet blijken of hij heeft opgedragen... drie familieleden van de lijst te laten verwijderen. Op die lijst staan de namen van 2000 Grieken... die belasting hebben ontdoken. De Griekse regering kreeg het bestand in 2010 van Frankrijk... die de lijst weer kreeg van een Zwitserse bank. De lijst waarop de Griekse regering zich nu baseert... komt niet overeen met die van Frankrijk. In Zimbabwe zijn president Mugabe en premier Tsvangirai het eens over een nieuwe grondwet. Daarmee komt er een eind aan een maandenlange strijd tussen de twee en komen verkiezingen dichterbij. De politieke aardsrivalen Mugabe en Tsvangirai vormden in 2008 samen een regering om een eind te maken aan de onrust in Zimbabwe. Vorig jaar leken ze het al eens over een voorstel voor een nieuwe grondwet, maar Mugabe's Sanu-PF stelde op het laatste moment andere eisen. Zwangirai weigerde terug te komen op de afspraken. Hoe de impasse nu is opgelost is niet bekend. Mugabe en wilde wilden nog geen details geven over het akkoord. Chipfabrikant Intel heeft in het vierde kwartaal van 2012 een kwart minder winst gemaakt... in vergelijking met dezelfde periode in 2011. Het Amerikaanse bedrijf leverde 27% procent van de winst in en kwam uit op 2,5 miljard dollar. De omzet liep terug naar 13,5 miljard. De winstdaling komt niet als een verrassing. Voor het eerst in tien jaar verkocht het bedrijf minder chips... omdat de wereldwijde afzet van pc's terugloopt. Dat is het gevolg van de economische teruggang... en de opkomst van mobiele telefoons en tablets. Voor het hele jaar wordt nog wel een kleine groei verwacht. In Meppel woedt een uitslaande brand in een voormalige varkenslachterij. Brandweerkorpsen uit Drenthe en Friesland zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij de brand... en zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Wel gaat de brand gepaard met een hevige rookontwikkeling. Omdat het gevaarlijk was om het pand in te gaan... heeft de brandweer besloten het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden. De brandweer van Meppel verwacht daar nog tot in de middag mee bezig te zijn. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.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 ANWB-verkeersinformatie op de A44 Den Haag-Amsterdam... staat bij Kaagdorp in beide richtingen 2 kilometer file. Wat wil het geval? De Kaagbrug wil weer niet naar beneden... door een technische storing. En daarom kunt u maar beter omrijden voor Den Haag... zowel als Amsterdam via de A4 en de A12. De A76, geleen richting Heerlen, is ook dicht... tussen knopen essen en Simpelveld. En dat komt door reparatiewerkzaamheden.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het Algerijnse leger schoot op de Rijnwagens waarin de gijzelaars vervoerd werden. Dat is het verhaal van een van de overlevenden. We reconstrueren straks de gebeurtenissen in Algerije met Lex Runderkamp. En natuurlijk dat andere grote verhaal komend uur. Epo, testosteron, groeihormonen en bloedtransfusies. Nee, Armstrong won de Tour zeven keer niet op een boterham met binnengaas. Het was de nacht van wielrenner Lance Armstrong... die bij Oprah Winfrey jarenlang dopinggebruik toegaf. Verslaggever Steven Dalenboud zat anderhalf uur voor de buis gekluisterd.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 Maar het is niet waar, zegt Armstrong. Het was niet in exchange for any cover-up. En again, I am not a fan of the UCI. Ik ben geen fan van de UCI. Dus heb ik alle redenen om dit verhaal te bevestigen. Maar het is gewoon niet waar. Ik had het geld om te doneren en de UCI vroeger om. Dus ik zei, tuurlijk, dat is goed. Ze called en zeiden they didn't have a lot of money. was retired. I had geld. Ze zeiden, would you een donatie donation? Ik zei, sure.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 Um, as a level playing field. Ja, want iedereen gebruikte het. Dus is het speelveld gelijk. Zo redeneerde de Armstrong vannacht. Gio Lippens is al heel lang wakker. En hier bij me, gelukkig. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. Gio, je hebt het allemaal gezien. Wat is jouw algehele indruk? Uh, van een, een man die voorzichtig is in wat hij zegt. Uh, ook al roept hij wel degelijk harde dingen over zichzelf, met name. Nou ja, oké, okay, uh, ik heb de verkeerde dingen gedaan. Ik heb doping gebruikt in de zeven toeren die ik heb gewonnen. Maar toch, de handrem gaat erop als het gaat om andere namen... als het gaat om beschuldigingen eventueel in de richting van de, van de UCI. En, en dat valt wel op. Het valt wel op dat het allemaal geregisseerd, geor georchestreerd is. En dat er blijkbaar een heel legertje advocaten zat mee te luisteren... en mee te kijken met wat hij zei tegen Oprah. Oké, okay. een duidelijke strategie dus te zien, te horen ook bij Armstrong. In het USADA-rapport, waarin hij dus beschuldigd wordt... van het gebruik van doping, wat hij nu dus toegeeft... van EPO tot aan testosteron en bloedtransfusies... Wordt ook gezegd dat hij het spil is. De spil is in het dopingnetwerk. De ja, most een belangrijke... sophisticated doping scandal in the world. Werd zelfs gezegd. Nice, precies. En, en dat, dat ontkracht hij ook meteen. Want dan wijst hij weer naar. van ja, Wat er vroeger in de DDR gebeurde. Dat waren nog eens echte uh, zware dingen. Hij wijst vond ik zelf wel opmerkelijk niet naar de Amerikaanse sporten... Hè, waar doping eigenlijk jarenlang gebruikelijk is geweest... in de Amerikaanse profsporten. Uh, maar dat, dat gooit hij allemaal van zich af. Hij zegt, uh, zo erg was het allemaal niet. Het was allemaal veel te gemakkelijk. Hè. Nee. Ik was geen spil in het web. Geen en dat is spil. belangrijk volgens mij, dat hij dat ontkent. Want ja. dan komt het hele juridische traject ook kijken natuurlijk. Ja, en dan kan die daar in ieder geval niet op aangepakt worden. Hè? Want dat was natuurlijk de inzet een tijd geleden... van die Jeff Novitski, die federale onderzoeksrechter... die um, US Postal en Armstrong wilde beschuldigen... van het misbruik maken van overheidsgeld... voor het opzetten van een, van een dopingnetwerk. Mm. Eigenlijk een beetje een mafioze organisatie. En dat, dat wijst Armstrong nu af. En dat zegt hij van, ik was gewoon een van de velen in de ploeg. en Ik was weliswaar de leider van de ploeg. Dat zegt hij wel heel duidelijk, maar zo belangrijk was ik ook alweer niet. Spreekt hij daar de waarheid, denk je? Ik twijfel eraan. Ik ben geen uh, helderziende. Ik, ik kan niet in zijn hoofd kijken, nou. maar ik twijfel er wel aan. Want ik heb het gevoel dat het echt wel wat verder ging... dan wat Armstrong nu weer toegeeft. Hij zegt trouwens alle keren dat hij de Tour wondoping doping te hebben gebruikt... maar niet meer naar zijn comeback... Nee, toen was uh, de systematiek was anders. Uh, de out-of-competition-controllers waren strenger. Dus dat betekent dat je buiten de wedstrijden ongecontroleerd kon worden. De dopingonderzoekers konden bij je thuiskomen. En heel belangrijk, het, doping, het bloedpaspoort was ingevoerd. En op basis van schommelingen in de bloedwaarde... Uh, konden mensen daarna zien of je nou wel of niet met rotzooi bezig was. En uh, ja, zonder dat bloedpaspoort kon je in wezen wel doen wat je wilde. Uh, met dat bloedpaspoort was het niet meer mogelijk. Dus zegt hij, vanaf 2008... Heb ik niet meer gebruikt. 2009, 2010 met zijn terugkeer in het peloton. Heeft hij, naar eigen zeggen, ook weer schoon gereden. Okay. Het ging ook over zijn karakter. Um, hij heeft excuses aangeboden. Voor being a bully. Het feit dat hij mensen heeft bedreigd. Is dat denk je ook onderdeel van de strategie? Ja het -offensief? zeker. Probeer, probeer weer vrienden te worden met al die mensen die je beledigd hebt in de afgelopen jaren. Uh, de belangrijkste. Uh, daar heeft hij het nauwelijks over gehad. Een klein beetje Floyd Landis natuurlijk. De man die eigenlijk alles aan het rollen heeft gebracht. De man die ook behoorlijk uh, rijker kan worden straks als Armstrong veroordeeld wordt door de betaler van allerlei schadeclaims, want de klokkenluider krijgt dan in Amerika een deel van het geld, ja. dus Lenders heeft er belang bij. Nou, met Lenders heeft hij al vrede willen sluiten uh, voor dit interview, is uh, gezegd, hè, de afgelopen week, en hij maakt nu in het interview duidelijk dat hij met name met die verzorgster Emma O'Reilly, die al eerder uh, aanvaringen met hem heeft gehad, met Betsy Andreu, de vrouw van een van zijn ploeggenoten, die uh, ook allerlei verhalen uh, van hem zou hebben gehoord uh, op het moment moment dat hij ziek werd, eh, toen hij het al had over dopinggebruik... Nou ja, daar schijnt hij het goed meegemaakt te hebben. Althans, dat wilde hij. Hij heeft 40 minuten gebeld met Betsy Andreu en met haar man Frank Andreu. Maar op de vraag of de vrede getekend was, nou ja. schudde hij zijn hoofd. Kon ook okay. niet, zei hij. Nee, daarvoor was hij iets te grof geweest, vermoed ik. Hey. En hoe zit dat nou met die gift aan de UCI? Want ik hoor hem net weer zeggen... die 125.000 dollar, eh, dat is me gevraagd door ja. de UCI om te doneren... Raar verhaal, toch? Dat vind ik ook typisch, hè? Vind ik, vind ik ook een raar verhaal dat je als bond aan een renner, ook al is uh, op dat moment, uh, gaat die renner ermee stoppen, dat je dan gaat vragen: van... Jok, kun jij een deel van jouw vermogen uh, in ons dopingonderzoek stoppen? Ja. Het stinkt. Het, het, het klinkt niet goed. Het geld hè, zou zijn gebruikt om een uh, dopingcontrole te verdonkeren... maar dat was het verhaal dat wij kennen uit uh, nou ja, laten we zeggen het geruchtencircuit. Nou, Amsterdam ontkent dat, de UCI ontkent dat. Ik denk ook dat daar die advocaten op de achtergrond... weer heel duidelijk een rol hebben gehad. Van jongen, doe nou maar voorzichtig met de UCI. Want uh, als je dat niet hard kunt maken, dan, uh, dan hangen we helemaal. Goed, ja, want we hadden nog van alles gewacht over de UCI. Maar daar gaan we het uh, later over hebben in onze uitzending. Dankjewel, je Gio. Tot straks. En zo dadelijk ook de Belgische politiek, want die heeft het helemaal gehad. Net zoals veel treinreizigers trouwens met de hoge snelheidstrein, Vira. Verkeersinformatie eerst, Erwin de Hart. Geen files te melden en de Kaagbrug in de A44 is alweer naar beneden. Dus de A44 is alweer open, dus alle files daar zijn ook opgelost. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen. Nog steeds is het zeer onduidelijk wat er zich allemaal afspeelt. Heeft afgespeeld rond het gascomplex in Algerije. Over het lot van meerdere buitenlandse werknemers van BP bestaat nog steeds grote onduidelijkheid. Gisteren zijn bij een bevrijdingsactie door het Algerijnse leger waarschijnlijk veel doden gevallen. Onder de gegijzelden zijn vermoedelijk meerdere Britten. Premier Cameron is uiterst bezorgd. It is a very dangerous, a very uncertain, a very fluid situation. I think we should be prepared for the possibility of further bad news, very difficult news in this extremely difficult situation. Jo, Cameron bereidt zich voor op nog meer slecht nieuws... en zegt eigenlijk tegen de Britten dat ook te doen. Over de laatste ontwikkelingen rond de gijzelingsactie in Algerije... praat ik met verslaggever de Arabische Wereld, Lex Runderkamp. Lex, goedemorgen. Goedemorgen. Lex, wat weet jij van de aantallen slachtoffers en vermisten? Is daar inmiddels duidelijkheid over? Nou, er is niks officieel bekendgemaakt. De Algerijnse media melden dat het mee zou vallen. Dat slechts vier dodelijke slachtoffers zouden zijn uiteindelijk... Maar het persbureau Reuters uh, ja, die houdt het met hun uh, bronnen en de telling die ze hebben kunnen doen op 30 doden. 23 Algerijnen zouden bij die actie zijn, bij de bevrijdingsactie zijn omgekomen en zeven buitenlanders zijn. Hmm. Het nieuws van die dramatische bevrijdingsactie werd uh, gisteravond gemeld. Heb jij een beeld van hoe dat in zijn werk ging? Ja, ik denk dat we dan moeten beginnen bij de Ierse vicepremier. Die heeft uh, bij CNN uh, gisteravond enkele details verteld die hij heeft gehoord en hij heeft ze bevestigd van een van de Ieren, want er zijn er waarschijnlijk twee Ieren bij betrokken geweest als slachtoffer en een daarvan is ontkomen en die heeft de premier, de vicepremier kunnen informeren over enkele details luister even mee well I understand that what happened is that the um, kidnappers uh, attempted to move uh, their captives by a convoy, uh, I think There were probably about five uh, vehicles uh, involved. Uh, the Algerian authorities, it would appear, uh, attempted to uh, stop that from happening. Uh, and uh, in the ensuing confusion, uh, Stephen McFaul uh, escaped and uh, was brought to, to safety. Want in feite dat uh, dus die aanval met helikopters werd geopend op uh, vijf jeeps vol gegijzelden. Uh, die van het gascomplex probeerden weg te rijden. Vier jeeps vertelde hij uh, ook in dat interview met daarin gijzelaars en islamitische extremisten. Vier van de vijf auto's werden geraakt. Uh, en uh, de vicepremier vertelde ook dat die gegijzelden vastge vastgebonden zaten met tape en omhangen waren met explosieven. Uh, ja, dus vier van die vijf jeeps zouden zijn geëxplodeerd. Uh, en hij gaat er vanuit dat iedereen daarbij is omgekomen. Eén jeep die kreeg een soort die raakte van de weg en die, die is niet aangevallen. En daar zat onder andere dus iedereen die het heeft overleefd. Lex, hoe kan het eigenlijk dat we er maar niet achterkomen wat er nou precies aan de hand is, wat er gebeurd is? Ja... Dat mee te maken. Dat, we zijn natuurlijk ontzettend gewend dat iedereen overal, denk aan Syrië, denk aan Dubaat, de, de, de Arabische de, de, de, de opstand, dat we alles maar meteen weten en dat we overal beelden van hebben. Maar dit is eigenlijk weer, de, we zijn even terug in de oude wereld. We zitten verder de Sahara in de woestijn. Daar zat. De internationale media, zeg maar, niet bovenop natuurlijk. En je ziet dan dat in onze moderne samenleving. op dat soort momenten. het ontzettend moeilijk is. Uh, om heel snel een beeld te krijgen van wat er gebeurde. En de Algerijnse overheid is ook niet scheutig met beelden. nog met, uh, in, met feiten. en uh, een andere informatie over wat er gaande is. Nee, en is er wel duidelijkheid over wie die gijzelnemers nou zijn? Uh, ja, de, de leider van die groep. ...is ook omgekomen, want dat is een getal wat, wat wel gemeld is gisteren ook nog door Reuters... ...dat elf van de militanten, extreem islamitische beweging... Euh, ...een afsplitsing van Al-Qaeda... Euh, ...elf van hen, van ongeveer vijftien die erbij betrokken waren, zijn omgekomen... Uh, dan hebben we het opmerkelijke is dat het niet alleen Algerijnen zijn, blijken te zijn, zoals gisteren alsmaar werd gemeld. Maar dat onder de gijzelnemers, dus de militanten, zaten drie Egyptenaren, twee Algerijnen, twee Tunesiërs, twee Libiërs en mannen. Uh, Ma iemand uit Mali en een Fransman. Dus het is een internationale groep, die uh, is nu ook gebleken, al meteen bij de eerste onderhandelingen hadden geëist. Dat, er een uitruil, dat zij een uitruil wilde met Al-Qaeda-gevangenen in Mali. Die mm. dus door die Franse actie in Mali uh, uh, zijn vastgenomen. Of sowieso al vastzitten in Mali. En dat werd als eis meteen geformuleerd. Dus er is een duidelijke link naar Mali. En het gaat om een Al-Qaeda-beweging. Lex Runderkamp, dank je voor nu. En excuses trouwens voor de slechte lijn. We proberen het even via Skype. Dat was niet al te best, maar de telefoon ook niet. Uh, excuses nogmaals daarvoor. Ik hoop dat u het heeft meegekregen. In Ieder geval gaan we later nog doorpraten over de situatie in Algerije. Het is acht minuten voor half acht. Maar eens even kijken hoe het is met uh, Mark Robin Visser in Ankeveen. Ja, gaat het altijd wel goed. En dan mag je af. Wat zegt u nou? De eerste tien minuten gaat het goed, daarna ga je afkoelen. Ja, we zijn al in de uitzending hoor, meneer de voorzitter. Ja, geweldig. <laughs> Peter van Bennekom is dit, Lara. Dit is de voorzitter van uh, de ijsclub Ankeveen. Hè? Ankeveens ijsclub is de officiële ja. Uh, benaming. Ja. Ja. ja, wij staan hier uh, aan de waterkant en uh, ijsmeester David Pos die staat erop. Ja, ja, ik ja, sta ik, erop. Ik blijf, hier, ik blijf hier veilig staan. Maar u ja. gaat even iets doen, hè? Wat gaat ja. u doen? Nou ja, uh, u zei net. Uh, hey, je, het kraakt. Nou, ja. als ik er overheen loop, dan moet het uh, ijs gaat zich zetten. En, en dan krijg je die scheur erin. Ik ben er niet direct bang voor dat ik, uh, daar, uh, dat ik daar een ongelukje ja. mee maak. Maar je hoort het wel. Maar u zegt ook het moet, hè? Het ijs moet, ja, het moet zich ambachtelijk zetten. Nou, daar gaan we dan. Oh? Ja? Wat zegt u? Wat gebeurt er Zie je het, Zie je het buigen? Ja, het, het buigt enorm. Het zo onder hem weg. Het ziet er dood, ja. uit. Ja. Ja. <laughs> ja, het is inderdaad gewoon heel bros daar. En, uh, je ziet het zo bij onder hem wegzakken. zakken. Wij staan in het licht van een, jullie prachtige clubhuis... Uh, naar de 400-meterbaan uh, te kijken die hier in de jaren 60 uh, is gegraven. Ja, klopt, ja. ja. En uh, ja, het kan niet, hè? Het kind net, hè? Nee, dat gaat echt niet. Het is uh, op het moment onverantwoord. Het is uh, te dun, het is te bros en het is onveilig. Er ligt ook nog een laag sneeuw op, zie ik. Ja, dat is het grootste probleem niet. Dat is de afgelopen dagen verdampt door de, door de zon en door de vorst. Ja. Dus dat laagje dat, ja, dat houdt de aangroei van het ijs wel behoorlijk tegen. Maar uh, ja, het, is, het ijs heeft geen zwarte kwaliteit. Het is gewoon heel erg uh, ja, mengeling van, van sneeuwijs en, uh, ja. en zwart ijs. Ja, ja. Meneer Post, die zei vanmorgen al tegen mij toen we koffie zaten te drinken. Jullie gaan toch niet een oproep op de radio doen... dat iedereen dit weekend naar Ankeveen komt, hè? Nee, alsjeblieft niet. Het is levensgevaarlijk. En net wat Peter al vertelt, de ijskwaliteit is niet zo goed... en het is een beetje onbetrouwbaar. Uh, wanneer is het onbetrouwbaar? Als de temperatuur niet diep is. En als de temperatuur zo rond hier 0 graden is... dan krijg je geen waarschuwing dat, dat, dat, dat je er doorheen zou kunnen zakken. Want dan ga je plomp, dan ga je doorheen. En we hebben hier echt heel veel plekken... daar haalt het de 3 centimeter haast niet, want er was heel veel sneeuw gevallen. Dat sneeuw, dat zei Peter net ook al, dat verdampt. Dat is, dat is geweldig door de zon. En misschien dat het ook hier en daar verandert in water als de zon een beetje scherp is. Maar het is echt heel erg dun. Je kent de polder niet over. Doe het niet, is de boodschap. Nee, doe het alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Want we willen geen ongeluk hier in Ankerveen. We en trouwens, het. eerst, u moet het ijs ook nog zetten. Hè? Dat moet ook nog gebeuren. Dat ja, ja, het moet nog gezet worden. Ja, ja. Ambachtelijk gezet? Ja, het moet ambachtelijk gezet worden. <laughs> nee, dat is zeker waar. Ja, ja. Nee, maar dan gaan we daar nog, kan ik meehelpen trouwens? Of ben ik te zwaar voor dit klusje? Nou, op deze plek waar wij staan, zouden we samen zeker overheen kunnen lopen. Ja, hoor. Ja, ja, ja. Maar u bent wel erg zelfverzekerd hoor. Ja, maar ik loop hier ook al een aantal jaren rond. Ja, maar ik let ook goed op de voorzitter. En die blijft ook naast mij op de wallenkant staan. Ja, ik durf er wel overheen, dat is het u probleem niet. durft het niet. wel, maar... Ja, ik, ik heb, we, hebben, we, hebben het, we hebben het gisteren gedaan, we hebben, hier okay. ge, we hebben hier op een aantal locaties hebben gemeten, maar ja. dan was er de een boren en de andere meten, maar niet bij elkaar staan, want ja. dat ging toch echt niet goed. Gisteren. We wachten even tot het wat lichter wordt en dan waag ik het er misschien op. Ja, oké. Okay. Nou, blijf, blijf bij jullie in de buurt, bij het bestuur van de ijsclub Ankerving. Ja, ik, even ik, kort nog hoor. Ik heb voor u een zwemvest. Oh, dat is helemaal, nou goed. Fijn. Lara, ja, we dat zijn klinkt met goed. met Dus ja. we doen even straks weer tellen. Bij de groep blijven houd mensen. Hou ze maar vast. Hou de handen ja. maar vast. <laughs> Tot straks. Ja, succes. En doe voorzichtig. Mark-Robin Visser dus straks op het ijs in Ankerveen. Hopen dat het goed gaat. Geen natte voeten. Hopelijk. Uh, vijf minuten voor half acht. De Vira. Ja, daar is hij weer. De hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel... rijdt vandaag niet uit voorzorg. Gisteren raakte het plaatwerk onder drie treinen beschadigd. Onderzoek op het traject moet uitwijzen waar dat doorkomt. Vira heeft al sinds de start in december te maken met vertraging en uitval van treinen. Het gaat gewoon niet goed. De CDNV, de grootste partij in het Belgische parlement, heeft er inmiddels wel genoeg van. Jeff van den Berg, parlementslid van CDNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het zat? Ja, uh, het is wel goed geweest, denk ik. Ik denk dat we geduld genoeg hebben gehad. Zodat we hebben lang kunnen spreken over, over misschien kinderziektes. Uh, mogelijke problemen die opgelost zouden moeten geraken, maar... Uh... Het blijft aanslepen, het wordt alleen maar erger. Ik denk dat er uh, structurele oplossingen gezocht moeten worden en niet op kap van de reizigers. Dus mijn voorstel is, haal de Vira van de sporen, uh, zorg voor een goed nazicht, controle, re revisie. Uh, ge geen idee wat er moet gebeuren, maar in elk geval niet meer met de reiziger op de trein die uh, alle gevolgen moet dragen. Dat is nogal wat wat u zegt, hè? meneer van den Berg. Haal de Vira van het spoor af. He uh, ja. Ziet u wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn? Uh, de consequentie is dat de reiziger niet langer meer gegijzeld wordt uh, en, en niet langer meer uh, alle vertragingen en onzekerheid moet dragen. En ik denk dat uh, ook voor de spoorwegmaatschappijen zelf, dat zij hun eigen commercieel product, want dat is het uiteindelijk, het is een commercieel product, een internationale treinverbinding, dat dat eigenlijk uh, naar de krappen wordt geholpen. Uh -huh. U bent parlementslid hè, in, in België. Heeft u nou, um, bent u erachter gekomen waar de problemen door veroorzaakt worden inmiddels? Oh, wij zijn natuurlijk geen, uh, geen techniekers, uh, maar de veronderstelling die, die uh, hard wordt, uh, gezegd, hardop wordt gezegd bij ons is dat uh, de kwaliteit van de treinen uh, niet, uh, niet goed genoeg is. Dus daar is iets misgegaan bij de inkoop? Wel... Uh... Wij horen of, of wat wij vernemen is dat er misschien iets te veel naar de prijs en te weinig naar de kwaliteit is gekeken bij, bij de offerte aanbieding. Nu uiteindelijk uh, um, is de hele schuldvraag voor mij minder relevant. Uh, het belangrijkste voor mij is dat uh, de reiziger uh, kan rekenen op een betrouwbare trein. Dat is voor mij de sensie. Ja, ja, goed. Maar goed, het lijkt mij dat de schuldvraag wel van belang is om uh, dit soort projecten in de toekomst uh, op een andere manier te doen. Ja, dat klopt. Dus ik hoop ook dat spoorwegmaatschappijen daar lessen uit trekken. En dat ze misschien toch uh, iets. Uh, ik weet niet of, of het uh, ondertussen acht jaar geleden niet gebeurd is. Maar uh, dat men toch meer rekening houdt met de kwaliteitsnormen dan, dan enkel en alleen met de prijs. Mm -hmm. Heeft u ook contact met Nederlandse collega-politici over de problemen met de trein? Wel, ik moet uh, toegeven, de jongste tijd wat minder. Ik had vroeger nogal uh, regelmatig contact met collega Jack Biscop, uh -huh. maar die is ondertussen geen lid meer van de Kamer, um, dus op dit moment is dat, uh, is dat wat minder, maar uh, er is een initiatief vanuit, het, uh, vanuit onze Belgische Kamercommissie om uh, binnenkort misschien uh, een ontmoeting te hebben met de Nederlandse Kamercommissie, uh -huh. uh, zodat we daar ook uh, werk van kunnen hebben en, en, en gezamenlijk eigenlijk uh, kunnen kijken wat de problemen zijn en hoe dat die mogelijk komt. Ja, dat is misschien wel handig, zeker naar wat u nu voorstelt... om de vira van het spoor af te halen, meneer Van den Berg. Ja, maar ik stel ook vast dat hij vandaag ook effectief van het spoor wordt gehouden. Ja, dat is ook zo, ja. ja. Eigenlijk hebben ze al gedaan wat u voorstelt. Ja, ze waren, waren wel bijzonders. Ja, moet ik, zeggen. ik had het gistermorgen aanpergelanceerd. Uh, er werd geen, geen virus meer. Uh, of er vertrokken geen virus meer. Maar uh, al gekeerd op het stokje. Dat was natuurlijk ook niet... Uh... Nee, nee, dit was niet wat, wat u bedoelt. Meneer ja. van den Berg, dank dat u ons even te woord wilde staan vanuit België. Graag gedaan, geen probleem.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 Lance Armstrong, hij ging uitgebreid te biecht bij Oprah Winfrey vannacht. En hij gaf toe dat hij zijn zeven Tour de France overwinningen te danken heeft... aan EPO, testosteron, groeihormonen en bloedtransfusies. Alle mogelijke verboden middelen heeft hij gebruikt. In your opinion, was het possible mogelijk om de Tour de France without zonder doping, zeven keer in een row? Niet in mijn opinion. Volgens Armstrong was het niet mogelijk om de Tour de France zeven keer te winnen zonder iets te gebruiken. En hij ontkende dat hij ploeggenoten heeft gedwongen ook verboden middelen te gebruiken. Dan was er nog de zaak van de 125.000 dollar die Armstrong aan de UCI schonk. Volgens sommige bronnen was dat om een positieve dopingtest in de Ronde van Zwitserland te laten verdwijnen. Maar Armstrong ontkent dat in alle toonaarden. Er was geen no, uh, positieve test. Er was geen no off of the lab. Er was geen... No... Um, secret meeting met with, uh, with de labdirector. De UCI didn't make that go away? Nee. En ik ben geen fan van de UCI. Dat mm. did not happen. Armstrong sprak nauwelijks over mensen die hij heeft aangeklaagd. omdat ze zijn dopinggebruik openbaar maakten. En dat steekt, zegt Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dat zijn dingen die gewoon blijven staan. en die hij nooit meer, uh, meer wegwerkt. Voor de rest moet ik zeggen dat ik eigenlijk mij voortdurend af heb zitten vragen wat er nou echt oprecht was en wat er geregisseerd was. En ik weet het niet. Voorzitter Fehi van het Internationale Antidopingagentschap WADA... is niet onder de indruk van de bekentenissen van Armstrong. Hij was fout, hij belazerde de boel en er was geen excuus voor wat hij deed. Vannacht uh, wordt het tweede deel van het interview trouwens uitgezonden. De Arabische zender Al Arabiya meldt dat de Belgische journalist Yves Debe... is omgekomen in Syrië. Hij zou zijn gedood toen hij verslag deed van de gevechten... tussen het leger en de opstandelingen in Aleppo... Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van de B nog niet bevestigen. Wel circuleert op Facebook een foto van wat zijn stoffelijk overschot zou zijn. En in Mali zijn de eerste West-Afrikaanse troepen aangekomen... om te helpen bij de strijd tegen islamitische rebellen in het noorden van het land. Ongeveer 100 militairen uit Togo kwamen aan het begin van de avond aan... op de luchthaven van de hoofdstad Bamako. Ze zijn trots dat ze kunnen helpen, zegt deze Togolese kolonel. Ik ben heel proud to hier here. zijn om onze vrienden van Mali te om de noordelijke delen van hun land. Ook troepen uit de omringende landen Nigeria, Niger en Tjaad zijn onderweg naar de missie. Die troepen moeten Frankrijk ondersteunen in de strijd tegen extremisten. En het is de bedoeling dat Frankrijk de missie geleidelijk overdraagt aan ECOWAS. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend komt veel bewolking voor en valt er af en toe wat motsneeuw. In de middag breekt hier en daar de zon even door, maar op veel plaatsen houdt de bewolking de overhand. De maximumtemperatuur ligt rond de 2 graden onder nul en daarbij staat een matige aan zee soms vrij krachtige oostenwind. Komende nacht vriest het een graad of 4 aan 5 met in het zuiden mogelijk lichte sneeuw en elders blijft het meest droog. Morgen, zaterdag, wordt een grijze dag en in het zuiden valt er soms wat sneeuw. De maxima liggen dan rond de 4 graden onder nul, maar door de stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Zondag en maandag trekt vanuit het zuidoosten een storing over en valt er op meer plaats in het land sneeuw. En ook de dagen daarna blijft het winters met zowel s'nachts als overdag temperaturen onder het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie. Geen files, wel een melding van de A76 geleen richting Heerlen. Die is nog steeds dicht tussen Kroopend en Essen en Simpelveld... door reparatiewerkzaamheden. En dat blijft vandaag nog wel even zo. En dan het verkeer met bestemming Keulen in Duitsland. Die kunnen beter omrijden op de A2 Eindhoven richting Maastricht... bij Kroopend Leenderheide via Venlo via de A67 en de Duitse A61.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 Niet zomaar een bank. Goedemorgen, het is vijf minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de Verenigde Staten hebben betrekkelijk weinig mensen gekeken... naar het grote Lance Armstrong-interview. Het nieuwe kanaal van Oprah Winfrey, waarop het is uitgezonden... is namelijk nog vrij onbekend. Behalve dat is de wielersport niet bijzonder populair... Maar een barman in Washington was toch bereid... om voor onze correspondent Wessel de Jong de televisie even aan te zetten. Man hier achter een grote halve liter bier aan de bar. Vlak voor het interview met Lance Armstrong. Gaat u kijken. Ik was het eigenlijk niet van plan, maar als we het opzetten... dan zal ik kijken. Interesseert het u? Het probleem met dat tijd, als iedereen racing, if als je het van hem because omdat hij op drugs was... Dan je het aan de tweede finisher, Hij was aan drugs too. Je kunt die prijs wel afpakken van Armstrong, maar het probleem was iedereen in de tijd was aan de drugs, aan de EPO. Dus dan geef je het aan de tweede, maar ja, die was ook aan de EPO. Het is gewoon zinloos. Ik denk dat it. It happened so long ago that it kind of lost its uh, relevance. Weet je, dit hele verhaal heeft een beetje zijn relevantie verloren. Het is gewoon een beetje te lang geleden. Mensen zijn er niet echt meer in geïnteresseerd. En het it's, it's whatever the, the current scandal is, is what they're more interested in, like the, the guy from Notre Dame or, or things like that. Mensen gaan meer voor het actuele schandaal. Het schandaal met die met die voetbalplayer van Notre Dame. What's with the guy of Notre Dame? Ja, yeah, Theo. Theo, the guy that uh, I guess he said he had a girlfriend, but it turned out it was, it was a hoax. It was an internet thing. Hij had echt een, een heel treurig verhaal. Dat zijn vriendin was overleden aan leukemie. En hij wierf ook fondsen voor, voor kankerpatiënten. En wat bleek nou? Het hele verhaal was compleet verzonnen. Hij ja, is een actueel een vers schandaal. Vinden ze boeiender dan Armstrong hier? Ik zei dat iedereen die ik idoliseerde en ik heb kardes gezegd en gezegd toen ik jonger was... werd ik op steroids or... De barman uh, vertelt zijn ervaring. Eigenlijk al mijn jeugdidolen waar ik naar keek uh, op sportgebied. Ze hebben allemaal de boel bedonderd. Ze waren allemaal aan steroids. You know, and I, obviously we all Lance Armstrong. En Natuurlijk keek ik ook naar Lance Armstrong. Dat was natuurlijk de grote held. Nou, van hem komt het dan nu uit. Maar van al die voetbalplayers, daar weten we het gewoon niet van. Ik denk haast wel zeker dat ze gebruikten... Maar het werd daar gewoon niet zo goed getest allemaal. The dominant players who turn out to be false. Maar er is toch een probleempje hier met die uitzending van Oprah. Dat, uh, dat nieuwe kanaal van haar, Own, zoals het heet. Dan moet je echt wel een heel uitgebreid kabelpakket hebben, wil je dat hebben. Dus de meeste mensen ze nemen niet de moeite om te kijken vanavond. Ze wachten gewoon wat, uh, wat de andere zenders de volgende dag brengen. Maar goed, ondertussen in deze kroeg, ze hebben het kanaal van Oprah wel gevonden. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those like banned substances interview over. EPO? <laughs> yes. Did you ever let transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Armstrong, midden in zijn confessie. Mijn gesprekspartner heeft inmiddels zijn hamburger op... Wat, uh, wat vindt u ervan? You know, he's trying to, he's trying to say his side of the story, not blaming everybody else, just blaming himself. So I guess that's good. Hij vindt het goed dat Armstrong tenminste niet de andere aanvalt. But I'm to watch the rest of it. <laughs> Is he, is he credible? People are just going to think that he's a het so is harder om hem serieus te nemen als hij iets te zeggen heeft. Of Armstrong vergeven kan worden, dat is eigenlijk niet zo'n punt. Zijn carrière namelijk is al een tijdje over, zijn sportieve carrière. Het gaat nu vooral om zijn reputatie. Of hij nog wel geloofwaardig is als, uh, als fondsenwerver voor kanker en dergelijke. Maar het is toch wel lastig. Hij staat toch wel echt bekend als een cheater, als een oplichter. Ik view deze situatie als one big lie. Ja.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 Dus uh, dat interview over wat je net hoorde was eigenlijk wel grappig, want daarmee zei hij alles. En ja. wat mij het meest opviel is dat hij alles wat je moet toegeven, wat helemaal eigenlijk geen nieuws was, ja dat gaf hij toe. Maar juist op die punten uh, anderen hebben aangezet daartoe, mensen daartoe hebben gedwongen het geld van de UCI. De punten uh, waar misschien wel veel interessantere dingen achter steken, daar kwam eigenlijk helemaal niets uh, over naar voren. Sterker nog dat ontweekie en dat verhaal van de UCI, dat was wel een heel raar verhaal ja. dat je een hekel hebt aan iemand, maar toch graag anderhalve Mm -hmm. overmaakt, zeg maar. Dus, hij dat dat het hem ook gevraagd weer door de UCI, dat vond ik ook ja, een opmerkelijke verhaal. want die zaten wat in geldproblemen of zo en hij had genoeg, dus hij hielp ze. Dat vond ik ja. een uiterst raar verhaal. En juist op dat soort punten, en dat vond ik de grote teleurstelling, bleef het eigenlijk heel erg hangen en mocht hij heel makkelijk wegkomen. Dus wat dat betreft was het toch wel heel duidelijk uh, helder dat de juristen hier de antwoorden gaven en daar hadden ze Lens Armstrong voor ingehuurd, zeg maar. Goed. Nou, Tom moet het ook even over het voetbal hebben. Um, dit weekend gaat de Eredivisie weer van Start. Ik kijk erg uit naar ajax Feyenoord, jij? Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel de wedstrijd altijd door de jaren heen. En nu staan ze samen derde en vierde op drie punten van PSV en Twente. Uh, Ajax denkt dat ze ongeveer al kampioen zijn... omdat ze de andere jaren meer achter stonden. Dat is een uiterst merkwaardige redenatie. We stonden altijd zo ver achter, dan ging het ook goed. Dus nu zal het ook wel goed gaan. Feyenoord uh, weet steeds maar te benadrukken... dat ze het allerbeste team hebben van de eredivisie. En dat is gewoon ook absoluut waar. Het is overigens wel zo dat de verliezer al gewoon weer op zes punten gaat komen... van PSV en Twente. Die normaal gesproken van, uh, van PEC en uh, RKC gaan weer... Binnen. Dus er zit wel veel druk op die wedstrijd, maar natuurlijk is het wel leuk om met deze wedstrijd de competitie te hervatten. Um, en ja, dat kampioenschap, we hebben de kandidaten wel genoemd, want Vitesse reken ik daar toch echt niet meer helemaal bij, met die vier kandidaten. We moeten toch nog even die 13 dagen afwachten of de teams intact blijven. Tot nu toe is er niks gebeurd. De hervatting gaat met zo vrijwel exact dezelfde teams door. Mochten ze allemaal intact blijven, dan val ik nog niet van mijn stoel en denk ik nog steeds dat PSV het ja. Eindhoven de grootste kampioenskandidaat is. En bij ajax Feyenoord. Feyenoord dat toch iets boven zichzelf uit moeten stijgen om, uh, om een goed resultaat te halen in de arena. Voor mij is Ajax daar toch licht favoriet aanstaande zondag. Goed, nou, en je blijft dus volhouden. PSV, ben je benieuwd, Tom? Ja, wij ook. Ik ga door naar uh, Algerije, want um, ja, dat gijzelingsdrama daar, we hebben het vanochtend al eventjes over gehad met Le Lex Runderkamp. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. De kidnapping van buitenlanders bij een gasveld eindigde in ieder geval in een bloedbad. Zoveel is duidelijk. Er zijn mensen bij omgekomen bij de bevrijdingsactie van het Algerijnse leger vielen mogelijk tientallen doden zelfs. Over die actie, maar vooral ook over het terrorisme in Algerije... praat ik met Niek Pas, historicus en docent Franse koloniale geschiedenis... op de Universiteit van Amsterdam. Meneer Pas, welkom in de studio. Fijn dat u er bent. U bent geregeld in Algerije hè, voor onderzoek. Ja, ik was afgelopen december nog en komende maart ga ik weer. Dus u kent het land goed? Kent u het achterland goed? Ik uh, ben het achterland wel eens geweest. achterland is heel groot. Algerije is natuurlijk een uh, grote zandbak. Mm -hmm. um, maar uh, ook buiten Algiers uh, ben ik wel eens geweest. Ja. Heeft het u verbaasd dat um, zoiets van deze omvang kan gebeuren in Algerije? Op zich niet. Um, het is al eigenlijk langer onrustig. Zeker in het achterland. We horen daar niet zoveel over in uh, Nederland, in de westerse media. Omdat, uh, nou, het staat niet op ons netvlies. Maar er hebben altijd uh, verspreide... Aanslagen plaatsgevonden door allerlei Al-Qaeda-achtige splintergroeperingen. Um, Overvallen, patrouilles, uh, politieposten die worden aangevallen. En dat zijn in Algerije zelf ook eigenlijk korte berichten. Dus die zijpelen dan niet meer door naar mm. uh, het Westen. En dit soort gijzelingen, vinden die ook plaats? Ontvoeringen? Ja, die hebben. De laatste grote gijzeling, wat ik begrepen heb, heeft in 2003 plaatsgevonden in de Sahara. Mm -hmm. Van een grote groep uh, westerse toeristen. En daar ging het vooral ook om, uh, om, om, om losgeld, wat men graag wilde hebben. Aha. Dus niet zozeer om een politieke statement te maken, maar om, om, om geld te ontvangen. Ja, de grenslijn, ik ben geen terrorisme-expert, maar de grenslijn tussen banditisme en uh, islamitische... Uh, activiteit is niet altijd even duidelijk. Uh, maar in dat geval ging het vooral om, uh, om los geld. Uh, in dit geval uh, wil men toch ook denk ik een politieke statement maken. Er is inmiddels um, toch wat kritiek aan het ontstaan... over de manier waarop de Algerijnse autoriteiten... Nou, laten we maar zeggen er geen gas over hebben laten groeien... bij het uh, oplossen van dit uh, gijzelingsdrama. Er zal gewoon weg, dat zeggen ooggetuigen... geschoten zijn op de jeeps... Uh, waarmee de gijzelaars uh, verplaatst werden. Uh, hoe verklaart u dat de autoriteiten zo hebben ingegrepen? Uh, nou, op zich verbaast het mij niet. Uh, kijk, Algerije is een vrij geïsoleerd uh, land... en uh, de, in dit geval heeft de Algerijnse regering ervoor gekozen om uh, zelf op te treden. Uh, Eigenmachtig. Uh, uh -huh. Daar staat ze natuurlijk uh, helemaal in aan gelijk. Uh, en het betreft uh, de olie- en gasindustrie. En dat is de, de kurk waar Algerije op drijft economisch. Hè. Dus meer dan 90% van de deviezen halen ze daarmee binnen. Dus iemand of een groepering die aan die uh, installaties komt... Ja, daar is men natuurlijk snel geneigd om uh, ferm... ...hard en, en direct op te treden. Um, dat is ook een beetje... ...volgens mij wat je nu ziet... ...in de reacties in het Westen van... Uh, de, ...de Britten, Amerikanen... ...Fransen zijn er niet bij betrokken... ...zijn onvoldoende ingelicht... Mm. Uh, ...zijn niet op de hoogte gebracht. Zouden hem dat uh, graag van tevoren willen weten... ...hoor ik meerdere tuurlijk, ja. <laughs> regeringsleiders zeggen. Ja, maar goed, daar heeft de Algerijnse regering... ...verder geen boodschap aan, want... Die wil juist met dit optreden ook heel duidelijk een signaal afgeven... van uh, naar welke groepering dan ook... kom niet aan onze olie- en gasindustrie... en uh, handen af van uh, die buitenlandse werknemers. Kent u dit harde optreden van de Algerijnse autoriteiten? Is dit hoe ze normaal gesproken te werk gaan? Er is een traditie van, van uh, op deze manier optreden... die voor een deel natuurlijk uh, wortelt in de die bloedige periode van de... Uh, de terreur in de jaren 90, de uh -huh. burgeroorlog in de jaren 90... Uh, de, de, de sombere jaren 90, zoals ze die in Algerije ook noemen. Uh, dus tien jaar lang heeft daar een burgeroorlog gewoed. Uh, en dat ging uh, nou, hart tegen hart tussen het leger en islamitische groeperingen. En uh, ja, aan alle waarschijnlijkheid zijn er meer dan honderdduizend mensen bij omgekomen. En je ziet dus wel dat Algerije nog steeds onder die last uh, gebukt gaat... En, en, en ook gewend is dus om daar hard in te zijn, kennelijk. Ja, nee, absoluut. Uh, meteen uh, vol uh, erop kletsen. Want ze weten met wie ze te maken hebben, een beetje ja. uit, vanuit dat beeld. Vanuit dat beeld, en de Algerijnse regering heeft herhaaldelijk ook vanuit de jaren negentig gezegd... van uh, wij staan voorop in de strijd tegen terrorisme. Ja. Hoe je terrorisme ook definieert en wat daar ook voor staat. Maar uh, daar willen ze niks mee uh, te maken hebben. En, en na die periode, hè, want u beschrijft het tussen 1991 en 2000 ongeveer, woede die burgeroorlog. Heeft vele slachtoffers gekend. Wat is er sindsdien gebeurd met de moslim-extremisten die waartegen het militaire apparaat vocht? In 1999 kreeg je eh, president Bouteflika aan de macht. En hij heeft er eigenlijk voor gekozen om eh, een, een politiek van verzoening te eh, bepleiten. Dat is een, een amnestieregeling eh, afgekondigd. Dus eh, iedereen die de wapens inleverde en afzag van verdere gewapende strijd... Eh, die eh, kon eh, weer de Algerijnse maatschappijen integreren. <güls> eh, er zijn een aantal groeperingen geweest die daar niet mee akkoord zijn gegaan. Dus de scherpslijpers... die hebben zich afgesplitst... en die hebben de strijd uh, individueel... in kleine cellen in het achterland uh, voortgezet. Okay. En, en ziet u... want er wordt nu veel naar verwezen... Hè, ook om uh, wat de moslim-extremisten aangeven... in hun uh, voorwaarden en, en uitingen... dat er een rechtstreeks verband zou zijn met uh, Mali... wat er nu zich afspeelt in het noorden van Mali? Uh, je kunt zo'n verband vermoeden inderdaad. Uh, want uh, degene die deze actie heeft bedacht... of tenminste waarvan wordt gezegd dat hij heeft bedacht en gecoördineerd... die Bel Mokhtar, is een Algerijnse uh, islamist, uh, terrorist... Uh -huh. uh, afkomstig uit de jaren negentig. Uh, en die ook heel duidelijk hiermee het signaal wil afgeven van, uh, aan, aan Frankrijk... van. Uh, uh, nou ja, wij willen geen uh, inmenging uh, in, in Mali. Wat hmm. natuurlijk toch als een soort, zou je kunnen zeggen... Uh, eigen gebied, uh, de, achtertuin misschien de achtertuin voor, uh, is voor die groeperingen. Ja, ja. ja, goed. We zijn weer een stuk wijzer geworden. Dank voor uw komst naar Dank de gedaan. studio. Niek Pas, historicus en docent Franse koloniale geschiedenis in Amsterdam. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal Herman Ram van de Dopingautoriteit... over de bekentenissen van Lance Armstrong. Meneer Ram mist wel wat in het verhaal van Armstrong. U hoort hem zo dadelijk. Verkeersinformatie eerst, Erwin de Hart. Er zijn daar toch een paar uh, files ontstaan. Bijvoorbeeld op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 2 kilometer bij knopend Badhoeven Badhoevedorp. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen. 10 minuten voor 8. Participerende journalistiek, Mark Robin Visser... Eh, bedrijft deze vorm van journalistiek eigenlijk al de oh, hele week. Ja. En deze dacht dus ook, waarom niet? Aan de hand nou. van de ijsmeester, vermoed ik inmiddels, of niet? Nou, we staan hier een beetje als, als qua, qua jongetjes, staan we hier langs het ijs. Zo van, <laughs> doen we het, doen we het niet. Hè? Nou, maar ja, het, is, het is ook gevaarlijk, maar uh, we willen even kijken of we naar de andere kant Zij gaan. willen kijken, hij wil kijken. Nou uh, ja, hij wil kijken. Voorzitter. Voorzitter. Nou, ik volg hem op een uh, gepaste afstand. Ja. Nou, ik, en, en dan kom ik gaan jullie maar beginnen. De voorzitter en de ijsmeester gaan beginnen. Okay. En dan, oh god, ik ga meteen al. Ja, dit, kijk, dit moet je dus, probeer dit thuis niet, hè. Ik, ik oh. Nee, nee, ook... <laughs> ik ga terug. Meneer de voorzitter, kom op. We doen het niet. Nee, maar dit is nou precies... Eigenlijk geven we het verkeerde voorbeeld, hè? En dit is precies wat je niet moet doen, inderdaad. Dat nee, doe ik nou niet. Nee, is nee, zo nee, leuk. Nee, nee, maar hier het is Ontzettend zie... spannend. Het uh, is heel spannend, ja. Maar kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Oh, oh hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Ja, nee, hij is er doorheen. de ijsmeester is er doorheen gezakt. Ja, ja. Precies. Tot z'n middel in het... Je was gewaarschuwd. <laughs> Ja. Gaat het? Nou, het valt me toch tegen, ja. Potverdorie. Hard... Nee, dit had, ik had echt niet verwacht. Dit is toch die, dat sneeuwijs, dat is onbetrouwbaar. En ben je u geschrokken? geschrokken? Ben je ja, aan... ja, ja. gingen ja, we gingen ineens rond, hè? Ja, ja het is toch niet... Oh, het valt hartstikke leuk. Ik heb er hartstikke leuk. we gaan even een handdoekje. Lara, we moeten even de ijs mee opdrogen, want dit, uh, dit is eventjes... Uh, jongens... Nou, dan moeten we nog een dag, een dag langer wachten. Hey, ja, maar goed, dit was toch al niet te redden. Dus... Gaat het goed daar, Mark Robin? Ja, het uh... komt goed, maar de ja? ijsmeester is even uitgeschakeld. Oh, je, je. Weer een griepgevalletje erbij dit ja, weekend. Ja, nou, meteen even verkleed. Komt goed, straks na half negen hebben we de KNSB hier uh, in de uitzending. Ook nog met een waarschuwing. Nee, kan niet op. Het ging dus gewoon hè, de ijsmeester die live in het Radio 1 journaal door het ijs zakt op de Ankerveense plas. gisteren ja, ook we waren we meten. Ik zei David kon weg daar. Nee, ja, het is gewoon nog niet goed. Het is niet. love a word. I don't understand. The simplest sound, four letters.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 and the sound Radet hoorde u met New Age. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bij me Dick Hark. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook voor de meeste Nederlandse kranten is de bevrijdingsactie in Algerije het belangrijkste nieuws vandaag. Veel verwarring nog over het aantal doden dat daadwerkelijk gevallen is, maar dat het een bloedbad was, is voor de kranten wel duidelijk. Veel bouwvakkers krijgen deze dagen geen vorst verlet, dat schrijft het AD vanochtend. Bij vakbonden regent het klachten dat bouwbedrijven en aannemers hun mensen met deze kou gewoon door stijger op sturen. De bouwvakkers durven volgens de bonden geen nee te zeggen, uit angst dat ze hun baan verliezen. Verderop in de krant waarschuwt FNV Bouw dat het werken op stijgers momenteel levensgevaarlijk is. Zeker als daar nog sneeuw ligt. Werknemers moeten het werk kunnen neerleggen als de gevoelstemperatuur lager is dan min 6. Daarover zijn in COO's afspraken gemaakt. En volgens de Bonds moeten nu nog ZZP'ers beter worden beschermd. Op Twitter uh, wordt alom gereageerd op het interview van Lance Armstrong bij Oprah Winfrey. Vooral de hashtag Dopra is erg aardig als u die even aantikt op Twitter. Wat opvalt is dat maar weinig wielrenners zich daarin mengen. Het kan zijn dat ze ja, er niet van wakker liggen, dat ze niet wakker waren. Meesten zijn op trainingskamp als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Koen de Kort van de Argos-ploeg was wel wakker, want net terug van een trainingsritje in Australië. Must have missed something during the ride. At least ten camera's crews out front of the hotel. Aha, en Jonathan Waters, uh, baas van de Carmen-ploeg, die als vroeg trouwens zelf ook doping gebruikte, zegt... A good first step, finally to sleep. En Maarten Chilangi van Blanco, zeg maar oud-rabo, wordt filosofisch... We can solve problems by using the same kind of thinking we use creating them. Hashtag A. Einstein. <laughs> nou, tennister Serena Williams is bijna sprakeloos. Wow, watching Oprah interview. Just wow. <laughs> En in NRC Next halen ook fokken en sukken hard uit bij Oprah. In de cartoon zitten de strip Eend en Canadi bij Oprah op de bank. En merken op, Hein Verbrugge was echt de Sepp Blatter van de UCE. De koopkracht moet omhoog, ander nieuws in de media. Uh, het kan dan als we met z'n allen meer gaan verdienen. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Maar opmerkelijk als dat komt van de vicepremier Lodewijk Asscher. Hij zegt het in het FD. Consumenten houden altijd de hand op de knip... waardoor vooral de detailhandel het moeilijk heeft... Als je zegt dat hogere koopkracht vooral van hogere lonen of meer economische groei moet komen, dit kan niet alleen uit Den Haag komen, aldus de vicepremier in het FD. Bij de NS zouden de treinen vandaag weer normaal moeten rijden. In Den Haag volgens de tramlijnen nog wel een aangepaste dienstregeling... vanwege het winterse weer. HTM schrapt voor de vierde dag op rij een aantal lijnen... omdat wissels kunnen vastlopen omdat er sneeuw op het spoor ligt. Bij RTV West worden ze ondertussen overspoeld... met berichten van boze reizigers. Zo beklaagt Angela 070 zich dat er langs geschrapte lijnen... geen bussen worden ingezet. Voor Boris zijn er voortdurende problemen kennelijk het bewijs... dat directie op wintersport is. Hmm. Dankjewel, Dick de Haag. En zo dadelijk, na het bulletin van 8 uur... waarin u ook hoort over Armstrong uiteraard... praten we u bij. Verder hebben we reacties van Herman Ram bijvoorbeeld... van de Nederlandse dopingautoriteit. En ik praat ook met marketingdeskundige Marcel Beerthuizen... over de gevolgen voor Lance Armstrong en voor het wielrennen. En verder uh, meer over de Vira. Ja, die rijdt dus niet. Zes elf stedentochten reed Jan Uitham. Hij finishte in de Tocht der Tochten als tweede. Het keert oren. In twee dingen: Jan Uitham over de hel van 63. Maar je hoorde ze vallen, en je hoorde ze vloeken, en schelden. En ja, een soort slagveld. En zijn jaren in Nederlands-Indië. Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.